In zeker één provincie zou deze partij aan de leiding gaan. De conservatieve coalitiepartijen van de huidige premier al-Maliki doen het ook goed. En dat geldt ook voor de behoudende Sjiitische partij die de banden met het buurland Iran wil aanhalen. De grootste Soenitische fractie in het parlement staat voorlopig op verlies. Over een paar dagen is de uitslag bekend. In Zuid-Frankrijk is een dik pak sneeuw gevallen. In het Ronendal ligt op sommige plaatsen 40 centimeter sneeuw... en dat is volgens Franse weerkundigen een zeldzaamheid in maart. Honderden automobilisten zijn gestrand... en vrachtwagens en bussen kunnen voorlopig de weg niet op. Het vliegveld van Nîmes is wegens de sneeuwval gesloten. Het zuiden van Griekenland is getroffen door een stofstorm. De hoofdstad Athene is bedekt met een laagje rood woestijnstof uit de Sahara... Dan het weer, vanmiddag is het droog, het klaart op en het wordt 5 graden. Morgen droog en zondag, het wordt dan 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Nou, dat zegt mijn collega Albert Jan Vos. Helemaal goed. We hebben zin in de zomer en we hebben zin in Zandvoort. En we hebben zin in CFM natuurlijk, hè? Johanne ja. <laughs> Spargou en you en me zo aan het begin van U3 van Zandvoort op zaterdag. CFM. Voor Zandvoort en de regio. En in U3 hebben we uiteraard weer heel veel lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. Ja, ik begin gelijk maar even wat. Even, want anders komen we waarschijnlijk tijd tekort. Druk, druk. druk.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 met vruchteloze zoeken moet nu weten.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 Dat is ook een hele mooie. De Millennium Marathon op zondag. Zet u maar vast in de agenda. 21 maart. Drie Millennium Films kijken en een diner bij Café Nuf. Voor slechts 32,50. Hey, maar het is toch mooi hè? dat uh, Alice in Wonderland gewoon hier in uh, Zandvoort draait. Ja, maar hey? dat was nogal... Helemaal super. Ja, als je dat artikel al ook al uh, leest gewoon. Ja, het werd maar niet hè? in de 3D, maar in de 2D versie. In de 2D versie. Maar er zijn een heleboel bioscopen die een boycotten. Daarom. Dus kom allemaal naar het Circus Zandvoort. En geniet van deze film. En dus wel in natuurlijk. Zandvoort en niet elk.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 I'm so so She goes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 de eerste half uur was zeker voor Zandvoort en daarna zakte ze naar een redelijk bedenkelijk niveau en kon Amstelveen helemaal nog wat terug doen. En die had een de zoals de mooie heet van deze wedstrijd, nog de grootste kans. De gelukkig schoot de nummer 11 van Amstelveen die bal nog over de kruising, want anders hadden we denk ik onterecht verloren hier. Het is iets anders, Zandvoort heeft gestreden voor wat ze waard was en dat was de tweede helft in name niet veel. Slechte basis, slechte aannames kon niet in de ploeg blijven. En Heemraad die trok zich daaraan op en werd dan op het einde nog wat gevaarlijk. Het is hier anders. De stand is hier gebleven. Eén, eens als met de rust was. En Zandt verdiende niet meer in deze wedstrijd. Oké, okay, maar uh, goed. Uh, de, de, dus uiteindelijk een eerlijke uitslag? Ja, ik denk het wel. Oké, okay. ja. nou, Joop, hartstikke bedankt. Ja, nog even één vraag, Job. Oh, De hockeyclub uh, viert, viert natuurlijk feest. Wat zegt u? De hockeyclub viert natuurlijk ja, feest. Ja, ja, ja. Ga je daar ook nog ja. toe?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 En dat zal we wel te, ja, toch in de kleine nieuwsjes duren, denk ik. Een de feestavond, dus in, in de receptie daar bij de Saltfoots Hockey Club. Hey, veel plezier ja. daar en dankjewel voor je bijdrage vandaag. Oké, okay. okay, van tot u. een andere keer. Zaterdagmiddag bij CFM. Zalvend op zaterdag, elke zaterdagmiddag bij je tussen 2 en 5. Met uh, albert jan en mijzelf. En natuurlijk. Erop, uiteraard. Ja, normaal gesproken gaan wij altijd uh, calligrafeer.nl. Maar nu gaan we rectificeer.nl. Ja, rec ja. Uh, live rectificeer. Wat een oplettende luisteraar. En daar hebben we nog even achter de schermen zwaar over lopen discussiëren. Maar uiteindelijk uh, heeft ze gelijk gehad, want ik zei.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 Wij gaan een verzoekplaat draaien. Ja, dat doen we normaal gesproken bijna ja, noods, nooit. Maar... Nee, maar we hadden eerst een ander nummer klaargezet. <laughs> ja, zelfs je naam is mooi, maar... ja, maar ja. ja toen, uh, toen kwam hij uh, even langs... en dan hebben we een ander van. nummer vooruitgezocht... voor uh, A te Z. Uh, het is niemand minder dan Ramses Shaffi met... de Ik drink. Juist. Juist. Juist. Doe het licht alvast maar uit. Ga naar boven toe. Sluit je ogen slaap. Ik blijf beneden en verzink ik in mijn verleden. En ik denk op wat ooit was. Ja, ik beloof je niet te veel voor mijn slaapnummer. Ik drink op elke vrouw die mij niet zag op ieder kind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 Het regenen en het goot langs de stille ga. Ik voer daar met mijn boot en toen heel onverwacht stond jij daar stil, en lachte ik. Zie nog je mond, je lippen waren rond, je rode lippen rond, je rode lippen rond. Ik drink, een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 Je mee. En ik die niet verstond ik was wat in de war. Mijn ogen stonden staar, maar jij keek daar doorheen, die jij begreep meteen. Er zit iemand alleen, er zit iemand alleen. Ik drink op het gewicht van jou en mij, op het gevoel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 En jij die mij toch wel bezat. En jij die mij maar niet vergat. After 27 years in South African jails, Nelson Mandela is a free man. Al 20 jaar. In 20 jaar, GFM. Van Martin van der Starre en Kid B. En Una Paloma Blanca. Een hele zomer lang, maar lang, bedoel ik? Dat herken ik er ook inderdaad in. Ja, dus bij nou, deze. Euh, nog even een, een, een even wetenswaardigheid. En de afgelopen week is natuurlijk weer ongelooflijk veel gepraat over die watertoren. Ja. Van links, van rechts, van Je ontkomt er niet je aan. kwam er niet aan. Maar wat gewoon waar is. Hij zit weer in de top 10. Ja, maar dat is, dat is inderdaad waar. Want de Erfgoedvereniging ...Heemschut sinds 1911...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 Bij de voorbij de watertoren, bam rechtsaf richting Schiphol. Het is zo kenmerkend. En dan dus. ben je zo weer thuis. En dan en, ben je zo weer thuis. zo weer thuis. Helemaal goed. Maar goed, er moet wat mee gebeuren. Wij gaan weer wat muziek draaien. Carol Emerald. Dat is de volgende. Hier is a night like this. En daarachteraan krijg je Dexys Midnight Runners. Cam en Eileen, Dan ben je vast gewaarschuwd.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 ...mijn eigen sms-diensten opzet. Misschien verdien ik daar nou nog wat, hè? Nou, het loopt aardig door. Ik heb net erin gezegd... Dank jullie wel allemaal voor de sms'jes. Ja. De... Ja, daar vullen we het we, programma ook mee Geeft We spreken we mee, Geef die mensen die jou steeds sms'en niet mijn nummer? Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Die krijgen jouw nummer niet. Dat is een geheim nummer. En uh, jij had nog een voetbalberichtje? Ja, eindstand van, van de wedstrijd uh, Sanford Viers. Ze speelden vandaag uit tegen Concordia.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 Georganiseerd door On Air Events en gesponsord door Energy Music. En aanstaande vrijdag... Ja, Oomsteen is lekker bezig, hè? Want als je zo voor ons kijkt op tafel, dan krijg jij ook een meer. Ik krijg Ja, natuurlijk. Kan je verwachten. Ja, nee, de Oomsteen. Ja, geeft ook zijn eigen kant uit, hè? Ja, de oprechte Oomstedse courant, hè, geloof ik. Geweldig stukje huisneverheid, moet ik het dan maar zeggen. Met foto's en van allerlei artikelen erin.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 Up the Dutch mountains In the Dutch mountains Mountains Lost the burden on my shirt today It fell on the ground and it's rolling away Like a trail leading me by To the Dutch mountains To the Dutch mountains mountains in the Dutch mountains Dutch Mountains mountains, mountains. Mountains, mountains, mountains, buildings, buildings.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 nou, het fout. ja, foutloos, ja. foutloos. Foutloos. Nou, dan kan het niet fout gaan, hè? Zo ah, duidelijk okay, een en, uur. En, en aanstaande donderdag okay, die. Een hey, aanstaande de de de donderdag die. De, de, de, de Munk is al de liefst. Het ja, ja, ja. liefst van Denny de Munk. De oh. Oh, Oké, okay, maar donderdag zijn de jongens allemaal live te bewonderen bij Lau en Hardy tijdens de barbattle met de schitterende muziek en de muzikanten die daarvoor niets optreden. Nou, inmiddels heb ik, uh, heb ik de uitsmijter weer gevonden. Mooi. Rob. Het was okay me